Rivieren, hoofdstuk 1 De mens heeft niets 1 De mens strijdt tegen de oceaan, en de mens is hierin maar een druppel 2 De mens denkt dat hij heel wat heeft, maar hij heeft niets 3. ze zeggen niet, u wil geschieden, maar ze hebben het altijd over hun eigen wil en ze willen nog zoveel Het zit in de mens en ieder mens moet het persoonlijk overwinnen 4, eerst is er een gevecht tegen de leugen, 5 er is geen weg dan door het geestelijke visnet. Door het geestelijke visnet wordt de opgenomen mens verbonden aan de natuurkennis. Hoofdstuk 2. Durven te lijden. 1. Het stopt niet na de ontvangst van het geestelijke, want dan moet je ook nog de opname ontvangen. 2. Ben jij al opgenomen of leef je nog in het vlees? Verlang je naar een uiterlijk teken of richt je jezelf op het binnenste? 3. Draag het lijden maar, je bent een geestelijke visser. Al het lijden komt ergens anders vandaan. 4. Het lijden is niet voor niets. Durf te lijden. Het is beter dan vals en onverschillig over de ruggen van anderen heen gelukkig te zijn. 5. De geestelijke visser gaat langs. Heb je het gehoord? Hoofdstuk 3. De mens moet opgenomen worden. 1. Geestelijke vissers. Wat betekent het? Het is een beeld van de opname. De geestelijke visser gaat langs. Er zijn bijna geen mensen meer. Velen hebben hun hart gesloten. Er zijn geen mens meer. 2. De geestelijke visser gaat langs de deuren. Velen doen niet open. Drie. Er is geen plaats voor de geestelijke visser. En toch vist hij, maar in de natuur is er plaats. 4. Geestelijke vissers, wat betekent het? Het is een beeld van het beloofde land. 5. De goede vissers zorgen dat alles eerlijk verdeeld is. Zij durven nog te roepen als het niet eerlijk verdeeld is. Zelfs nachts roepen zij als iedereen slaapt, dan bonken ze op de deuren en op de ramen. Zes. De mens moet wakker worden, de mens moet opgenomen worden, de goede visser woont in de hemel. En vist mij op uit diepe nood, dat kost geduld, dat kost je alles zeven. Zorg ervoor dat je niet te veel weet. Eerst moeten we een heleboel ontweten, want er is zoveel valse kennis. Valse kennis wordt er in de steden aan de mens opgedrongen. Daarom heeft de mens een diepere visnet nodig om eraan te ontkomen. Acht, er is een heleboel te ontweten. De mens moet ook dromen. 9. Laat de mensen maar praten. Ze vieren hun feestje zonder inhoud, allemaal voor het oog de mensen. 10. Tradities de mensen hebben het werk en woord van de hemelse vergetelheid krachteloos gemaakt. 11. Het oog de mensen tegen het hemelse oog. Het oog de mensen tegen het oog de waarheid. 12. Laat de mensen maar praten. Het is slechts de mond de mensen, maar wij leven door de hemelse mond. 13. Wanneer de mens spreekt is het vanuit het oog de mensen veertien. Oorspronkelijk waren er de geestelijke gewoonten, hoofdstuk 4 in de Orionse oerwouden 1. Nee, je kunt niet alles geloven wat je ziet. Dit is een planeet van gezichtsbedrog 2. Veelal zijn de bloedlijnen hier gemaakt door Orionse vliegen. 3. Dit terrein is in de diepte van de Orionse oerwouden 4. Ze dreigen als je hun producten niet neemt, hun gedachten niet aanneemt, hun geloofsgoed niet ondersteunt. 5. Ze sturen zo'n heel legioen op je af, maar het is allemaal bedrog. De mens moet door deze oerwouden heen. 6. De gehele samenleving rust op deze fundamenten, bedrogen door scammers. 7. Ze hebben stappen overgeslagen. Ze komen samen om hun complotten tegen je te smeden. 8. Je zult echt de dieptes in moeten gaan. Je zult echt moeten studeren in deze materie, anders kom je er niet doorheen. Velen raken vast, hoofdstuk 5, de zondvloed is gekomen, 1. Velen zijn gewoon zombies van de scammers, 2. Het is iets wat de mens liever niet hoort. Het is makkelijker een mens te bedriegen dan een mens te overtuigen dat hij is bedrogen. 3. Ook moet je nooit met een dwaas in discussie gaan, want hij zal je slepen naar zijn niveau en je verslaan met ervaring. 4. Er is een grote zondvloed gekomen. Dit leven is bedrog, maar van binnen ligt de waarheid verborgen voor hen die hun leven niet hebben geteld. 5. ga dieper in de Orionse oerwouden, dieper dan de scammers ooit zijn gegaan. 6. de steden zijn valse schepen. Buiten in de natuur zijn de hemelse zondvloeden, zeven. Wij hebben altijd een hemelse moeder die over ons waakt, die ons ook beschermt tegen de verwarrende moederspiegelingen op aarde, 8. De hemelse vergetelheid is getrouw, haar plannen falen niet, zij die een goed werk in jou is begonnen, zal ook getrouw zijn het te vervullen, 9. De hemelse vergetelheid nam mij uit de rivier en leidde mij tot het oer. Rivieren, hoofdstuk 6, de hemelse vergetelheid, is gids, 1. De mens mag begrijpend leren lezen en begrijpend leren leven. Leven moet je leren en er is niks makkelijks aan. Niks komt zomaar. 2. waar je van bewust moet zijn is dat dit een spiegelingwereld is. Mensen variëren van heel slecht tot heel goed. En zo is dat ook met de dingen die gebeuren. Er gebeuren hele slechte dingen en ook hele goede dingen. Het wijst ergens naartoe, 3. Er is niet op alle vragen direct een antwoord. Je moet het doorleven, ontdekken en ontwikkelen. Dit gaat door diepgaande natuurlijke processen die de mens allereerst niet begrijpt, 4. De mensen om ons heen zijn roofdieren die complotten maken voortdurend. En daarom heb je de hemelse vergetelheid nodig als gids 5. We mogen op de weg door de wildernis gaan naar het beloofde land 6. Alleen in het lijden is er openbaring. Het is belangrijk hier op een pastorale manier naar te kijken. 7. Gaat lijden en onrecht zomaar weg? Kun je ervan vluchten naar een soort eiland waar lijden en onrecht helemaal niet bestaat? Nee, je moet er dwars doorheen. 8. De wereld is een schouwspel van archetypen die een hoger filosofisch model vertegenwoordigen. 9. Er is geen daadwerkelijke overwinning door het gebruik van brute kracht. 10. De mens moet wachten op de gids, de hemelse vergetelheid. Hoofdstuk 7. Terugkeer tot de oermoeder. 1. Bloemen komen uit de zee, uit de oerafgrond, om de mens terug te nemen. Hiervoor moeten ze de mens afbakenen van een heleboel dingen. 2. Zoek niet naar het goud, de dwaze. 3. De indianen en natuurmensen zijn op de hoogte van het probleem. En zij dragen het medicijn. 4. Ga tot de hemelse watervallen. Zie de hemel zuiver als iets van de natuur, niet iets van de mens. 5. De valse hemelen zullen allemaal weer instorten... omdat ze slechts door mensenvlees waren gebouwd en bedacht. 6. Als deze parasieten steken dan sterven ze een langzame dood. Je bent dus niet zomaar van hen af, want ze haken zich in je vast... En planten zich voort in je, zodat je vlees bent voor hun kinderen. Zeven, ze sterven in je en richten nog zoveel mogelijk ravage in je aan. Acht, Ze komen gecamoufleerd. Wees dus op je hoede. Ze kennen je zwakke plekken. Ze zullen het blijven proberen. Ze zullen nooit opgeven en zijn hierin radicaal en gewiekst. Jij bent hun laatste strohalm. Negen, zij zijn zich van geen kwaad bewust, want ze zijn zwaar aan de drugs. Ze zullen alles goed praten, de grootste misdaden. Voor hen is het kwade goed. Alles is omgekeerde wereld. Kun je daarin overleven? Alleen de hemelse vergetelheid zal overleven. 10. De gisting van de natuur, van Orion, is het gisten van het mindere van de leegte wat zijn eigen schepping heeft. 11. De mens dient in soberheid te leven om zo niet de door de natuur aangestelde limieten te overtreden. 12. Geduld betekent het vlees tot rust brengen. Wij mogen de hemel niet in de weg staan. Het vlees moet losgelaten worden en men mag er ook niet meer om rouwen. De zondvloed moest komen. 13. De mens is verdwaald in overleveringen van mensen van dogma's en drogredenen omdat hun oren niet doorboord zijn en ze geen zwijgoffers hebben gebracht. 14. Het zwijgoffer leidt tot de wildernis. 15. De verslagenheid van het hart is het ware offer. 16. Je komt in een geestelijke wereld op zich, een woeste zee met eilanden en landen. 17. Wordt geleid door het hemelse woord en niet door allerlei kerkelijke besluiten. 18. Wat sterft, dat sterft. Want er is zoveel wat moet sterven. Wij moeten iedere dag sterven, sterven aan onszelf. 19. Er is zoveel wat voorbij moet gaan, zoveel wat verdiept moet worden, wat als zaad in de grond moet sterven. Dat is ons offer. Wij moeten niet blijven stilstaan bij alles hoe het is. 20. De natuur is zowel teder als medogeloos en onverstoorbaar in rechtvaardigheid. 21. We hebben het dan over de hemelse vergetelheid als we het over de natuur hebben. 22. Zo mag de mens terugkeren tot de oermoeder om dit proces te kunnen doorleven en meemaken tot ervaring te komen. Dit is het doel van de schepping en de natuur. Hoofdstuk 8. Vrijmaking door de hemelse vergetelheid. 1. De vrijmaking is iets heel moois, als een natuurmoeder die de mensen opzoekt in de stad... ...en de mensen bevrijdend zich van de natuur zendt om de mens terug te brengen tot de natuur. 2. wees gehoorzaam aan het woord van de hemelse vergetelheid, niet het woord van de kerken. 3. de natuur is meer een leermeester van ingetogenheid dan een snelle medicijnmeester. 4. de vleeselijke mens heeft in zijn dwaasheid zichzelf goden gemaakt... ...waardoor door een bijgeloof in die verzinsels de ware godsdienst vervalst wordt. 5. Godsdienst is gewoon natuurdienst en kennisdienst, als de wetenschap van de hemelse vergetelheid. 6. De mens is afgedwaald van de hemelse natuur. 9. Wedergeboren in de paradijs aarde 1. Dit is de aarde van de tegenstander die de mens in gevangenschap houdt en de mens wordt daarom verhoord. 2. Er wordt gewerkt met bloedgeld om de kloof tussen arm en rijk nog groter te maken. 3. De mens is nog in de baarmoeder, de mens is nog niet geboren. De mens is nog in baarmoeder nachtmerries, de nachtmerries van de foetus 4. De weg door de baarmoeder is heel ingewikkeld. Het hemelse oor stroomt voor eeuwig als een waterval in hemelse leegte. 5. De paradijsaarde is diep in de wereld opgesloten, diep in de natuur. Daar ligt zij opgeborgen als een geheim. 6. Het kind sterft in de aarde om haar te vinden, om in haar wedergeboren te worden. 7. Velen hebben het aas van de valse opname genomen. Je kunt het zien aan een hardnekkige, koppige onverschilligheid. 8. Ze zijn veelal verslaafd aan het harde, koude, aardse geld. Het heeft hen hard gemaakt, eenzijdig. Ze zijn verdicht. Het vleeselijke kan het geestelijke niet verstaan. 9. De paradijsaarde komt niet zomaar, maar ligt verborgen in de herschepping van het geheugen. 10 dingen in het geheugen kunnen steken. De mens kan geheel door zijn geheugen opgevreten worden als door een beest, maar zo komt de mens wel dieper en ziet andere schakels. Hoofdstuk 10, het grote tahule 1. De mens is in de hongerput, in de baarmoeder. De mens kan niets 2. De bidder ziet zichzelf van God verlaten. De bidder is tot verdoemde geworden 3. Deze mens is bespot, veracht, ontdaan van alle menselijke waardigheid en uitgekleed maar het geheime woord van God heeft de mens omsingeld, vier. De mens is gemakzuchtig en wil alles op de geboortedag projecteren waarmee ze zich identificeren, terwijl er elke dag de noodzaak van wedergeboorte ligt. Je kunt dus niet teren op alleen maar oud succes, wat overigens niet een succes was, maar gewoon dat je in de wereld kwam, 5. Moet dat allemaal hoog van de toren worden geblazen, of moeten we laag profiel houden? 6. het gaat dus niet om de uiterlijkheden, maar om de innerlijkheden. Wij zijn niet onze geboortedag. 7. We moeten oppassen niet het mensenvlees te behagen of ons eigen vlees, want zo zullen we contact met het geestelijke verliezen en verdwaasd raken. 8. Worden we door het vleeselijke geleid of door het geestelijke? Durven we dan niet meer op te staan tegen de gruwelen van deze tijd? 9. Staan we er dan gewoon bij als onze kinderen door het materialisme worden ontvoerd? Nee, het is oorlog. We moeten het vlees ontmaskeren. 10. Ook moeten wij onze kinderen opvoeden in de geestelijke oorlogsvoering. 11. De mens is lauw en lui. De mens heeft geen onderscheidingsvermogen. 12. De mens is wereld geworden zonder principes. 13. De mens wil het geroep van God niet horen. 14. Steekpenningen worden aangenomen. Het is bloedgeld. 15. Is er nog leven in ons? Stroomt de rivier van hemelse vergetelheid nog in ons? 16. In de wildernis, daar stroomt de rivier nog steeds door de onderwereld, voor hen die er zijn gekomen door het geestelijke visnet 17. Het komt aan op deze schakeling tussen honger en volharding. 18. Zo kun je de diepte ingaan om alle realiteiten die op je geprojecteerd zijn te ontvluchten. 19. Soms raak je vast en dan moet je weer hongeren en volharden en dan kun je weer verder verdiepen. 20. Ook als je vastraakt, kun je altijd verdiepen. Dat is de boodschap van de Tahule. 21. In het diepste van de wildernis, daar waar de wildernis zee is, verduister onze valse kennis, al onze overbodige kennis, opdat wij terugkeren naar de ware kennis 22. Verduister de vijand, ja, verstrooi hen, o hemelse vergetelheid. Ik kom tot uw, uw wil geschieden. 23. Ik laat alles achter. In de hemelse vergetelheid sterft mijn lagere wil af 24. In het grote tahule kwam ik tot u 25. En zie dan, de hemelse vergetelheid kwam om te vertragen. En ik raakte onthecht van de materialistische realiteit, 26. Ik viel in een slaap. In de hemelse vergetelheid herschiep gij mij 27. U laat werelden ten ondergaan in de hemelse vergetelheid... voor een nieuwe schepping 28. U doet een bevriezen die hun speren opheffen tegen u... O hemelse vergetelheid, 29. Over de zeeën van vergetelheid roept uw stem ons 30. De hemelse vissers staan aan de kusten met een nette 31. O, alleen zij die in de hemelse vergetelheid zijn kunnen u verstaan, 32. Zij hebben alles achter zich gelaten. Zij kijken niet meer om 33. Stormen van hemelse vergetelheid woeden over de werelden voor deze reden, 34. En haar zeeën van hemelse vergetelheid zullen zeker overstromen om werelden in te nemen voor haar 35. Ik kijk toe hoe ze te werk gaat. Ik kijk toe hoe zij haar speer opheft tegen het vlees 36. Het woeste beest drijft zij in de hemelse vergetelheid waar het ten onder gaat 37. Het verleden is nog slechts een tent. Alles moet veranderen. Rivieren Hoofdstuk 11, de mens geschapen uit klei 1. In de psalm van Aan werd het tahule al gelijkgesteld met het raaknerok, wat ook goed voet naar voet kan betekenen. Want rakel is een Hebreeuws woord voor op de voet gaan en Rag is dan gewoon een afkorting ervan. Regel betekent voet in het Hebreeuws. Het betekent onderzoek doen in het Hebreeuws, dus van onderzoek tot onderzoek gaan, twee. In het voortijdse is dit ook wel het pad van Halal, het hongerpad, wat een hongertocht is, waar ook Ramadan voor staat, Rama of Abraham, die terugkeert tot Ede, oftewel de terugkeer tot Odin, wat door de Vakiris gebeurt. Edo of de Aramezen de wortel staat voor de martelaren als een symbool van exegezen en we zijn alle martelaren in deze nacht. 3. de laatste kerk, het overblijfsel, is een kerk van martelaren. Het enige wat je dan kan doen is exegeet worden, anders blijf je in die realiteit van letterlijke eeuwige verdoemenis. Pijn is nooit een doel op zich. Het draagt een boodschap als onderdeel van een taalvier. Deze oorlog is niet letterlijk. Begrijpen onze wapens, maar onze handen glijden weer weg. Dan grijpen we weer naar de wapens, maar onze handen glijden weer weg. We bereiken deze wapens nooit, want we zijn in de hemelse vergetelheid. 5. Ik kan niets bereiken, en ik denk dat dit nog maar het begin is, en dan bevind ik mijzelf in een bruin bloemenveld. Alleen in de bruine nacht, een nacht in vele jaren, kan ik zijn in de bruine bloemenvelden 6. Dit is wat de zondvloed is. Begrijpen ernaar, en weer en weer. Maar we bereiken het niet. Het regent en regent, maar om alles weg te spoelen. En dan zijn we in de zondvloed, waarin al het vleeselijke losgetrokken wordt, zeven. Uit klei zijn wij gemaakt. Uit de donkere, bruine aarde. Dit zijn de ware natuurbruggen tussen alles in. Kijk ze eens hangen in de wildernis. Het zijn touwen. Wat een prachtige bruggen en wat een prachtige natuur acht. De pijl raakte ons hard, het was diep, we zagen elkaar vallen. De pijl bracht ons over de bruggen, tot de donkere nacht, tot bruine bloemenvelden negen. We worden getroffen door pijlen om ons af te pellen, want dit is allemaal onderdeel van de hemelse vergetelheid, hoofdstuk 12, de ontwapening van het vlees 1. Letterlijkheid is een tentakel van het materialisme. Het moet afgekapt worden. Maar het groeit gewoon terug en wordt nog erger. Daarom moet de hemelse vergetelheid komen. 2. We moeten gaan tot het hart van het materialisme. We moeten de klieren van het materialisme kennen... die deze tentakels telkens weer laten teruggroeien. Dit beest is niet makkelijk te verslaan. 3. Ik ren, brekende door muren... want mijn herinneringen zijn naar mij op jacht. Ik ren en dan val ik. Een herinnering heeft mij geraakt. Een pijl diep in mijn rug vier. En dan kruip ik tot de rode bloemenvelden... wilde, rode bloemen... als bruggen over woeste rivieren. Zij hangen in mijn haar... Als duistere sieraden 5. Het materialisme is een ongetemd beest, een onopgevoed kind. Dat is wat het beest van materialisme diep van binnen is. Het is het willen, niet het kennen. Alleen kennis kan het beest van materialisme overwinnen. Alleen de natuurkennis 6. Het beest, het materialisme, is onthoofd, oftewel zijn territoriale macht is verbroken. Zij overwonnen het materialisme en de stedelijke hallucinaties die het met zich meebracht door vermindering. Dat is het geheim in het bos. 7. De hemelse vergetelheid komt om het zicht te verscherpen. De mens wordt door de afzondering en eenzaamheid van het materialisme losgetrokken en door de afstand gaat de mens weer zien. 8. De mens komt uit een diep moeras waarin de mens verblind was geraakt, omdat alles te dicht op de mens kwam. 9. Verdichting is een gevaarlijk gif tegen de geestelijke gewoonte. Het beest van materialisme wil alle geestelijke gewoonten opslokken. De mens moet zwemmen tot de overkant van de hemelse vergetelheid. Deze overkant zal nooit bereikt worden, maar alleen ontstaan in de hemelse vergetelheid. Het is een natuurproces. Alles zal ontstaan in onbereikbaarheid, niet in bereikbaarheid. 11. Het is de kunst om het weer op de grotwand te krijgen. 12. Het vlees wordt ontwapend. De mens wordt aangesloten op de geestelijke bron door het hongeren. Het vertelt over de natuurgrenzen. 13. Het is het afscheid nemen van de grenzen van mensen... om zo te komen tot de grenzen van de hemelse vergetelheid... oftewel de natuurgrenzen. 14. De mens zoekt zijn toevlucht in het ochtendgloren... het woord van de oorlogskennis, wat het oorlogsonderwijs is. Wij zijn alle hongersoldaten, hongerjagers, 15. Ze nodigde mij uit door haar ogen. Ze namen me op een schip, 16. Uit de duistere golven van sinistere zinspelingen wordt de mens getrokken op de hemelse vissersboot in de zondvloed. 17. Het beest van materialisme kent geen restricties, maar is roekeloos. Alles draait om het zogeheten plezierprincipe: altijd kiezen voor plezier, en lijden en tucht, moeite en ongemak ontvluchten, uit de weg gaan. 18. We komen dan in een nieuwe soort chaos. We zien nog niet wat het betekent. Het is profetisch, wild, nog onvertaald. Maar het leidt ons. 19. Dit betekent de andere wang toekeren in het hongerproces, want alles heeft een diepere boodschap en zo halen we dingen naar binnen, die misschien allereerst en op het eerste gezicht slecht zijn, en dat is ook wat het visnet is. Je gaat de tweede mijl. Het is hier niet oog om oog, tand om tand, maar je werkt via het hongerprincipe van de hemelse vergetelheid, niet volgens het plezierprincipe. 21. Je doet dus afstand van snel oordelen. Je grijpt niet snel naar de wapens, maar laat het wegglijden, omdat je eerst tot het visnet moet komen. Eerst moet je komen tot de leegte. 21. Het is een warme dag op het strand, je kijkt naar de golven en doet in eerste instantie niets. 22. Als we met lege handen komen tot de hemelse vergetelheid, dan zal zij onze handen vanzelf vullen. 23. En je kan weer ademen, warme adem van het oerwoud. 24. Dan zijn we niet in de bedriegelijke verdichtingen van de stad meer... maar in de wildernis en omdat we de leegte hebben liefgehad, kunnen we ademen. 25. Er was een brug, een brug in mijn hart. Alleen in de honger worden de ware bruggen gelegd tot de diepere wereld. 26. In een zachter oerwoud reist de morgen door de honger, ontkluwd het bos... en wordt alles losser, minder dicht en verzacht alles tot een zachtere wildernis... die ook dieper ligt in de bossen. 27. Haar gezicht vertelt me meer dan honderd boeken... En nog steeds is een mysterie voor me, 28. In de honger komen we niet tot snelle, overmoedige conclusies... maar blijven de dingen vaag en dromerig... opdat de diepere werelden en diepere betekenissen kunnen doorkomen, 29. Ik zag dit geschreven op een muur en ik begreep het niet, 30. Je komt ook niet tot snelle definities in de honger... maar laat ruimte voor het onbegrip, 31. Mannen wilden niet meer hongeren... maar wilden het materialisme dienen voor snelle zwijnen... 32. Wat een verschrikkelijk verhaal van de zondeval. De zwijnenman doet zich ook voor onschuldig als een lam. 33. De mens mag wanneer de mens slaapt teruggaan tot de hemelse vergetelheid. 34. Telkens als de mens slaapt, komt de mens weer in contact met de oorspronkelijke orde. De slaap is de moederborst. 35. Er is geen Adam die zomaar van de vrucht van kennis neemt, maar de wilde mens die in de geestelijke arena strijdt. 36. Het begint direct met de honger. Er is eerst honger. Zo zien we eerder een beeld van hemelse vergetelheid. Er kan niet zomaar iets gegeten worden. Hoofdstuk 13. De oorlog tussen de wilde en de leraren 1. Dat er meerdere wetten dan loon naar werken zijn is duidelijk. Want er is ook de wet van het zinnebeeldige. Dit zijn dus metaforische dingen die zeker niet letterlijk genomen mogen worden. 2. Mensen gaan lineair met God om. God moet zich aan hen aanpassen. Ze willen God in een hokje stoppen. Het moet op hun manier. God is voor hen iemand die precies als hen denkt, geheel op hun niveau is. 3. God is boven alle dingen. Mensen kunnen allerlei ideeën en filosofieën over God hebben, maar het is altijd weer anders, 4 We hebben misschien geen fijne levens, maar wel diepe levens. Uiteindelijk zal de wildernis tot een zekere bloei komen. 5. Kunnen we dit alles doorzien? Geef alles op voor de wildernis. 6. De natuurmens probeert niet in te passen. De natuurmens zegt soms dingen die men niet begrijpt en daarvoor wordt de natuurmens veroordeeld. 7. Er is een grote oorlog tussen de wilde jongens en hun leraren. Stoelen en tafels op de scholen worden omvergeworpen. Het zijn moeilijk op voetbare kinderen, want zij buigen niet voor de oude orde. 8. De hemelse vergetelheid gaat zeker komen om in te nemen, over te nemen. De natuur zal de mens terugnemen, want de mens is afgedwaald van de natuur. 9. Het gaat er niet om voor een mens om wild om zich heen te grijpen en zichzelf te bevredigen. Al die drangen die de mens heeft. Nee, het gaat erom dat de mens leert en deze drangen zal beteugelen. 10 vleesmensen volgen gewoon hun drangen, roekeloos, zonder restricties. Ze willen er niets bij leren. Ze hebben hun eigen school al gebouwd en denken dat ze alles al weten. Elf, als de hemelse vergetelheid terugkomt, zal alles wegvagen. 12. Het komt tegen hen die denken dat rijkdom de bron van het leven is. 13 Wanneer ik naar jou kijk, vaag ik weg. Wanneer ik aan je denk, laat ik je wegglijden. Dit is hoe ik mijn boog grijp, maar ik bereik het nooit veertien. Ik kan niets bereiken en ik denk dat dit nog maar het begin is. En dan bevind ik mijzelf in een bruin bloemenveld. Alleen in de bruine nacht, een nacht in vele jaren kan ik zijn in de bruine bloemenvelden, deze bruggen tussen jou en mij 15. De hemelse vergetelheid is gekomen met zoveel soldaten. Reis op in de lucht. Zeg al uw moeders vaarwel. Rivieren Hoofdstuk 14, het sobere pad 1. Ik zal het begrijpen. Deze onsterfelijkheid, de lelie, drijvende op de waterstroom, drijvende op de waterdroom 2. Het wordt beschreven als een lelie. Het zal eerst de valse moederbindingen doorsnijden. 3. Het wapen zal eerst onszelf grondig onder handen nemen en er valt hier niet zomaar snel te grijpen. 4. Alles moet geestelijker worden, minder dicht. Het wapen bereik je nooit. Je steekt je hand uit en er gebeuren hele andere dingen, 5. Dat kun je niet op iemand anders projecteren, maar je vlees moet ervoor buigen, 6. Dit is het wapen. Ik wacht op de hemelse vissersboot. Ze heeft haar speer opgeheven en dan slaat ze toe. Ze raakt mijn hoofd zeven. Ze kunnen niet komen waar je bent. Vriend, ik zou niet tot je liegen. Ik weet dat je ook met dit trauma vecht. Het is een oorlogstrauma, ik was daar en ik zag je acht. Het wapen verbreekt onze eigen territoriale geesten. Het is totale onbereikbaarheid, want er moeten nog zoveel nuances komen. Daarom is er nu trauma. We moeten eerst voelen. Dan voel je eerst verbrokenheid en gemis negen. Dit is het wapen. De geestelijke vissersboot is belast met deze tragedie. Het verandert het zicht op de wereld en de woeste zee. Het verandert de manier waarop je de tragedie behandelt. 10. Je weet niet wie de waarheid spreekt en wie niet. Deze herinneringen vliegende voor je gezicht. 11. Niemand kan deze vrouw begrijpen. Niemand kan haar voetstappen volgen. Ze vagen gemakkelijk weg in de nacht. Ze vagen gemakkelijk weg in het zand. 12. Het betekent dat je het eerst zelf ondergaat. 13. Een pijldiep. Er jaagt iets op ons. nuance iets uit het oog verloren. Er jaagt iets op ons. Samenhang, iets wat niet was overzien. Er jaagt iets op ons. Prioriteiten, dat wat we hebben omgeruild voorbijzaken. De hemelse vergetelheid is gekomen. 14. Het wapen leert ons voorzichtigheid. We mogen het niet te veel en te snel gebruiken. 15. Hij begon het materiële meer en meer als een gevangenis te zien. Hij begon meer en meer de verwoestende gevolgen van materiële communicatie in te zien. Hij voelde de duistere krachten van licht en geluid... die hem opgesloten wilden houden in deze aardse gevangenis. Hij begon meer en meer te leren van de natuur, 16. Hij zag hoe bomen met elkaar communiceerden, planten en bloemen. Hij zag hoe dieren communiceerden. Dat was niet materieel, zoveel werelden met elkaar verbindende. En ja, dit was een fijnere materie met een diepere sensitieve inslag... Dit was ervaren, dit was contact hebben, dit was leven, 17. Je kan het wapen niet direct gebruiken, niet materieel, maar er is een veel diepere communicatie via andere principes. De mens is geprogrammeerd, zo moet het. Maar er zijn veel diepere programmaties waar de mens naar terug moet, 18. Het rode zicht is eigenlijk altijd in zijn ogen aanwezig, en hij noemt het een eeuwig visioen, het is het zicht van de hemelse vergetelheid, 19. Niets komt rechtstreeks. Alles komt met omwegen. Alles wordt gebouwd op vele raadselen, 20. De hemelse vergetelheid is subtiele energie. De energie is zo fijn dat het niet zichtbaar is, maar het kan wel allerlei dingen veroorzaken. Zij zou gedachten kunnen veroorzaken, beslissingen en verschillende weersgesteldheden, 21. Hij voelde zich weer zweven tussen hemel en aarde. Hij had gewoon weer dat vreemde gevoel dat hij geen controle meer had over dingen. 22, vroeger voelde hij zich altijd zo machtig... alsof hem niets kon overkomen. Hij wist altijd alles bij anderen klaar te spelen. Maar nu, hij voelde zich ontzettend machteloos, 23. De dag erna is hij ziek en blijft op bed liggen. Hij voelde zo heet aan en was zelfs een beetje aan het eilen, 24. Een paar dagen later is hij weer beter... maar het eilen is er alleen maar erger op geworden. Hij kon alles weer doen maar hij zei telkens dat hij nu ergens anders was. 25, hij is onberekenbaar geworden. Hij is alles en niets 26. Na een tijdje valt hij uitgeput, in slaap. Als hij wakker wordt, vraagt hij zich af waar hij is. Hij kan zich niets meer herinneren. Het laatste wat hij kan herinneren is dat hij van zijn werk terugkomt, alsof hij zweeft tussen hemel en aarde. 27. Hij houdt zijn boog gespannen met een pijl gericht op een vijand, maar dan beseft hij dat hij de vijand zelf is. 28. Een ander houdt ook zijn boog gespannen, zijn pijl gericht op een vijand, maar ook hij beseft dan dat hij de vijand zelf is. 29. Ook een derde houdt zijn pijl gericht op een vijand, maar dan ineens staat de hemelse vergetelheid voor hem. Zij neemt hem mee naar de rivier van vergetelheid om hem te wassen. 30. Tahule staat voor het loslaten van wereldse dingen. Het wereldse zal namelijk vergaan. 31. Tahule gaat terugkomen. Het is een baarmoeder. De mens moet terug de baarmoeder in. 32. Ik zag haar staan bij een waterval. 33. Alles wat waarlijk prachtig is kun je slechts minder tegemoet treden. 34. Hemelse vergetelheid stort u zelf uit op ons. 35. Bijen raken alles maar lichtelijk aan en trekken dan weer verder om hun honger honing te maken. Ook vliegen raken alles maar lichtelijk aan. 36. De hemelse vergetelheid is de bron van de eeuwige jeugd. Wel is het belangrijk dat het kindervlees afsterft... want er zijn vele valse bronnen van eeuwige jeugd, 37. We moeten verder, als één bij of als een vlieg... gaande tot alles wat verloren is geraakt... verworpen is tot de onbewoonde, onaangeraakte eilanden, 38. De mens is opgesloten in primitieve nachtmerries... De schepping is nog niet gekomen. Dit is nog de chaos van het beest. Het ego en superego spelen hierop in met een valse structuren... om het presenteerbaar te maken, als een drugs. De massa's volgen het. 39. De eenling moet zijn innerlijk tahule aanwakkeren. Dit is de hemelse vergetelheid. Er zijn in de stad allemaal valse karikaturen... van de hemelse vergetelheid gemaakt. 40. Het ego sleurt je mee en ze bemoederen je en zijn bemoeizuchtig. Daarom moet de mens terug de wildernis in, tot de bomen. In de bomen is er nieuw leven voor de mens. 41. In de stad zijn er verzwakte spiegelingen... van het gericht zijn op bijzaken, allemaal karikaturen van de mens. Het verkoopt goed. Daar moet je niet wezen. 42. Je moet tot je eigen innerlijke te komen, de hemelse vergetelheid. Het moet van binnen aangeboord worden... En van binnenuit moet het je overstromen, als een opname. 43. Het brengt je tot het raadsel van de tachtige jaren, de haan op de top van de wereldboom. 44. Het is niet de bedoeling dat de mens helemaal wegzinkt in de primitieve nachtmerries van het oer. Er is een profetisch pad doorheen. Dit is zowaar een sober pad, maar het lijden heeft het laatste woord niet. 45. In de 60e jaren werd de mens aangespoord om terug te gaan tot de natuur, rassenverschillen en geloofsverschillen achterwege te laten. Het was ervoor om mensen weer te richten op het geestelijke. 46. Alcohol werd gezien als bewustzijnsverdichtend, bewustzijnsvernauwend. Het was een groot protest tegen materialistische oorlogen en de markten waarmee het gedreven werd. 47. Hier was iets kanonieks van de natuur aan de gang. Dit kunnen we niet zomaar achterlaten of overboord gooien, 48. Er was een diepere weg, maar druk scheep vele weg, 49. Wat moeten we dan doen? Terugkeren tot de innerlijke tehulen, de Orion Orionbron, 50. Gullingkambi kwam tot de oppervlakte om raak naar aan te kondigen. Het was een haan. Die kraaide in de tachtiger jaren en liet zijn hanenkam zien. Het was een echte vechthaan. Maar abstract? Zeer abstract. De materiële oorlog moest sterven. 51. Het vlees is uit op totale vernietiging door totale verletterlijking. Ze haat het leven en willen dood en willen zoveel mogelijk meeslepen. Dat is hun drugs. Hoeven ze niet na te denken. 52. De hongerende mens is omringd door de fraatzuchtige mensen van de stad. Daarom moet de mens terug tot de Orionbron. Vanuit de Orionbron is namelijk alles gemaneerd, tot lagere vormen gegaan. Zo leert de mens hongeren en zo wordt het hongeren ook beproefd. 53 in de stad houdt men zich bezig met bijzaken, met het spekken, kleffen en klotten. De mens is dus in een hongeroorlog. Er zijn veel machten die de ziel willen vernietigen. 54 in de diepte van Orion, in de Orionbron, ligt het verborgen voor de mens. Het gaat niet om het wel of niet... Maar om het hoe. De leegte op zich is ook niet de oplossing en al helemaal niet het einddoel. De leegte kan namelijk ook zo bedriegelijk zijn en een drugs op zich. Er ligt diepte in de honger. De mens moet altijd dieper en niet in allerlei leegtes blijven rondhangen. Hoofdstuk 15, het vleeshoud van drogbeelden, 1. De mens moet ook weer hongeren op leegtes en daar ook weer op hongeren. Hongeren is meer een strijd ook tegen de leegte. De honger is niet hetzelfde als de leegte. De honger is oorlogszuchtig, toetsvaardig dus. 2. om te kunnen overleven moest Orion een afvalproduct lozen... ...waaraan Orion zich ook zou kunnen ontwikkelen. Vervormende spiegeling, oftewel emanatie, van hogere tot lagere vormen... ...is een natuurverschijnsel 3. Het geestelijke visnet is een eeuwig zintuig wat men nodig heeft om te kunnen overleven, vier. De mens moet zich niet te buiten gaan aan allerlei zachte leegtes. De mens moet de geestelijke arena in de hongeroorlogen. 5. De schepping kwam voort vanuit de duisternis die op de diepte lag, woede en gebrul duidende op de woeste golven of wateren, de zondvloed. De aarde was verloren in hongerende, afgezonderde dorheid en droogte. We hebben het dan over de hongeroorlogen van de geestelijke arena 6. Wij mogen in meerdere werelden leven. Wij mogen dromen. Het gaat om de natuurgetrouwheid, dus niet idealiserend, dus in wezen komt het geestelijke visnet en de honger centraal te liggen. 7. Ook worden de diepere lagen en structuren van de natuur blootgelegd, de hogere wijsbegeerte van de natuur 8. Er is de hongerwoede. Het mag niet op zichzelf staan. Er is ook weer een woede naar de woede en daar ook weer een woede op. Het zuivert zichzelf uit, opdat het niet gaat pronken en eenzijdig wordt. Het wordt ook wel de hongeroorlogen genoemd. 9. Je kunt niet zomaar de leegte ingaan en dan denken dat het klaar is. Nee, er moet ook een toetswoede naar de leegte zijn, want de leegte kan zoveel verbergen, zo bedriegelijk zijn. Er zijn zoveel valse leegtes die de mens alleen maar tegenhouden, aan de drugs houden. 10. Heb hongerwoede in de geestelijke arena om door al die goden heen te prikken. Het is de hongerwoede van nomadisch leven. 11. Je gaat de diepte in tot de bodem en dan ga je nog dieper. Je hebt ook toetswoede, hongerwoede naar de bodems. Bodems kunnen namelijk ook vast zijn. Bodems kunnen gemaakt zijn door je eigen luie vlees. 12. Het vlees houdt van drogbeelden. Het vlees wil snel klaar zijn, vroeg tijden gaan raken. 13. Toets grondig en toetsen toetsen ook. En dat ook weer, totdat je in de hemelse gebondenheid raakt in de opname. Dan is er een onverbrekelijk touw tussen jou en de waarheid. Het oude verstand moet afbreken. 14. Als de toetswoede of hongerwoede er niet is, dan wordt de mens niet door de opgenomen. Ook niet als deze toetswoede niet volledig is. Wel wordt de mens dan opgenomen door allerlei andere dingen. 15. Dit is waarom de mens terug moet naar de bronbetekenis. De hongeroorlogen zijn ook weer op zichzelf gericht en daar ook weer tegen. 16. Alleen de hongerwoede kan de mens doen ontwaken, 17. Uiteindelijk ontstaat er een wereld in de hongerwoede. 18. Ik ren, brekende door muren, want mijn herinneringen zijn er mij op jacht. Ik ren en dan val ik. Een herinnering heeft mij geraakt. Een pijl diep in mijn rug 19. En dan kruip ik tot de rode bloemenvelden, wilde, rode bloemen, als bruggen over woeste rivieren. Zij hangen in mijn haar als duistere sieraden 20. De pijl zorgt ervoor dat we leeg worden. Maar dan moeten we ook komen tot de hongerwoede, zodat we niet verdichten of vastgroeien in de leegte. De leegte heeft verdieping nodig... en daarom moeten we tot de hongerwoede komen... het geheim van de eeuwige jeugd 21. We moeten gaan tot de woeste rivieren... en tot de wilde, rode bloemen die er langs en erin groeien... als duistere sieraden in het haar. En dan moeten we deze beesten van hongerwoede leren bereiden... want er moet ook weer woede zijn naar de woede om het te testen. Woede betekent dus weerstand bieden, toetsen... niet zomaar je er door mee laten sleuren, 22. Hier gaat het om de beestenrijder als beeld van de hongerwoede. Dit is een dualiteit 23. De honger is uiteindelijk een wapen en is gericht tegen ons eigen vlees, als een pijler doorheen 24. Je bereikt niet veel door praten, door het debat, want de mens is doof en verdraait alles. Je bereikt niet veel door de wapens te grijpen en erop af te gaan, want dan die je slechts het materialisme. 25. De hemelse vergetelheid komt voort vanuit de honger, vanuit het hongersterven waarin de hogere hongerwoede wordt opgewekt. En dat is een geestelijke oorlog die veelal door stilte wordt bedreven en door studie. 26. Daarom kwam de tachtige jaren aan om het ook aan te kondigen. 27. Probeer het niet rond te krijgen, maar strek je uit naar het vergeten door de honger, de andere realiteit. Door de honger kan de mens weer contact maken met de diepere lagen in hemzelf, als het gaan over een grote rivier. 28. Neem er allemaal niet te veel van. Ook met de honger moet je oppassen. Want daar moet je ook weer op hongeren, zodat je in een soort van draaiende turbulentie komt, in een storm of orkaan. 29. Niemand kan deze vrouw begrijpen. Niemand kan haar voetstappen volgen. Ze vagen gemakkelijk weg in de nacht. Ze vagen gemakkelijk weg in het zand. 30. Wilde bloemen groeien rondom het paradijs. Niemand kan binnenkomen. 31. Alleen de orkaan kan haar weg erdoorheen vinden. 32. Kunnen wij zoals deze vrouw zijn... Wij mogen onze linkerhand niet laten weten wat onze rechterhand doet. De schepping gaat over het uiteenscheuren. 33, de opgenomen Einherjar's zijn de strijdende eenlingen die van alles zijn losgescheurd. 34, de honger leidt tot de hongeroorlogen. De honger leidt tot scheuring. De mens ging als Einherjar's de door de Valkyries opgenomen en het Valhalla in. Dat waren de vijftige jaren. De mens werd opnieuw opgebouwd. 35. Wij hebben de vijftige jaren altijd bij ons, maar we moeten de betekenissen van kennen. Het is de dood van het hysterische gelijken dat alles maar hetzelfde moet zijn. Er kwam meer ruimte voor diversiteit, meer ruimte voor nuance en zo ging de mens de 60e jaren in als een evolutie. De mens ging terug naar de natuur, 36. De mens ging terug naar de natuurkennis en de diepere, vergeten lagen van het Indiaanse oorspronkelijke Amerika werden bereikt, over een grote rivier. De zestige jaren zouden altijd met de mens meegaan. 37. Eerst moet de mens door de valse verschijnselen heen... om daardoor getest te worden. 38. Alleen de orkaan kan haar weg er doorheen vinden. 39. Zijn tranen waren van bloed... die zich mengden met het water. De zee was wild en hij strompelde in het water... verder en verder, daar waar de golven hem meenamen. 40. Heb deel aan de vertraging... Het laat verborgen dingen zien, dat wat ertussen zit. De snelheid kan het niet laten zien. 41, hier stopt alle tijd. Alles gaat hier terug naar het verleden. Het geheim van de eeuwige jeugd is hier 42. Het komt in Framgente en Lagen, 43. De wilde jongens worden geroepen door de natuurbronnen... maar hun roeping wordt in de stad belachelijk gemaakt. 44, Tahule omsingelt hen... Maar de steden willen de wilde jongens niet laten gaan en de wilde jongens moeten zelf leren strijden, zelf geoefend worden, geleerd. Ze moeten een ontmoeting hebben met haar 45. Zonder de slagen van de geesel zullen de wilde jongens weer indutten en nergens komen. Zij is de geleerdheid, de geoefendheid. Haar geesel roept hen. 46, zij worden opgenomen in het boomgeheimenis, de wereldboom die alle werelden met elkaar verbindt. Hier leidt de raaknerok naartoe. 47, zo ontkomen zij aan de klauwen van het zombie wereldrijk. Het is zombie tegen plant. Het zombie wereldrijk is als de mest waardoor de boom groeit en vruchtbaar wordt. De planten omsingelen de steden. Ze willen naar binnen. Ze zullen binnengroeien om de wilde jongens op te nemen. Zij worden geroepen door de natuurbronnen in de wildernis. 48. Moeder Natuur roept haar kinderen. De steden zijn schepen op een woeste zee, maar ze hebben allemaal lekken. De school is zinkende. En de boeken worden hier saaier en saaier. De honger heeft toegeslagen. Tahulen is gekomen. 49. Zij schiet haar pijl. Het zombie wereldrijk moet vallen. Zij spreekt haar woord. Rondom de wilde jongens zijn woeste doolhoven, waardoor niemand hen kan vinden. Ze kunnen zelfs zichzelf niet vinden. Maar ze zijn aan de borst van te hullen en worden gevoed door haar woord. De honger is hen tot voedsel van de hongerboom. Zij scheppen honger uit het holle. Vijftig en zij bouwen hun school die niemand kan vinden. Velen komen om in de grote woeste Dolhoven eromheen. Velen vinden hun weg nooit meer terug. Ook zij zelf dolen daar, maar zij bouwen hun school van honger. Het is een hongerschool. 51. Tahule is het voortijdse raaknerok. Deze dingen zijn al lang geweest. Zij heeft haar pijl uitgezonden om de wilde jongens tot geoefendheid en geleerdheid te brengen. 52. Hoe klein is de mens? De mens is maar een zucht, een druppel in de zee. Altijd maar arrogant en bedweterig rondlopen is zeker niet het idee van het mens zijn. Deze mensen zijn er genoeg en dit hoort bij het lijden. Zo wordt de mens getest. 53. Wie kan er bestaan als de grote zwarte arend tot de aarde komt? De golven gaan trager en dan splitsen ze. Er is een pad uit de stad tot de wildernis. 54. Wacht aan de zee tot de arend je oppikt. Heb geduld. Volhard in het lijden en strijden. 55. Durf je de wildernis in te gaan of laat je dat liever aan anderen over? Durf je je oude vertrouwde drugs los te laten om te ontwaken? 56. De mens moet terug naar de natuur, over het hek heen. Ren voor je leven, 57. Oogenschijnlijk gaat alles mis, maar we mogen er op een andere manier naar kijken en mee omgaan. De werkelijkheid is meer het subtiele, het vluchtige. Het is er ineens en dan is het ook zo weer weg. Je kunt het niet grijpen en bezitten. Het is meer iets wat jou bezit. Het laat je niet los als een vormende baarmoeder. Het wil het beste in je naar boven brengen. Maak er een studie van. Rivieren. Hoofdstuk 15. 58, ook al lopen alle wegen dood. Ook al worden je plannen niet afgemaakt, blijft alles ergens in het midden hangen. Het leven is geen rechte lijn, maar een lijn die telkens weer knakt, opdat het zijn ware en diepere richting vindt. Het gaat dan cirkelen en ook de cirkels worden weer doorbroken, opdat het pad wordt gevonden. 59, alles is altijd halverwege ergens onderbroken. Het is de wildernis van het onafgemaakte. Probeer dingen niet overmoedig rond te krijgen... maar ga op zoek naar de ontbrekende stukjes... de vergeten en verloren paadjes waar niemand meer komt... waar niemand durft te komen. Daar is ergens de opname. Maak het niet te bot, te letterlijk... maar blijf tussen de wereld en de droomwereld in... tussen waken en slapen. Kom niet tot snelle zelfovertuiging maar laat ruimte voor de diepere betekenissen. 60. De verhalen breken ergens af... en dan moet je vechten voor je leven... vechten om je hoofd boven water te houden. Het antwoord glijdt van je weg... geen zicht op het verhaal meer. Maar op sommige punten breekt dat ook af... totdat je geheel alleen bent in de wildernis. Waar zijn de anderen? Waar zijn de regels? 61. Je bent dan op een hongertocht... en je maakt ogenschijnlijk verkeerde beslissingen... begrijpt dingen verkeerd enzovoort. Het kan saai zijn of moeilijk, of zelfs slopend. Je komt in het tegenovergestelde van waar je had willen zijn, en dan ontmoet je je duistere zelf, dat wat je nog niet van jezelf kende, maar kun je dat dan ook op waarde schatten? 62. Alle dromen waaien hier weg om plaats te maken voor veel diepere dromen, veel wiskundiger, ook al lijken die duisterder. Begrippen en definities van de mens storten hier in elkaar om plaats te maken voor veel hogere definities en begrippen. En ja, dat is een strijd. En ja, dat kan verkeerd gebruikt worden. Het is dan oorlogstijd. Je bent in strijd met jezelf en alles om je heen wat zich aan je opdringt. En dan weer moet je beseffen hoe machteloos je bent en hoe onkenbaar alle dingen zijn. Maar kun je dat deel van jezelf accepteren? Hier kun je meewerken, 63. Het geestelijke visnet wijst naar de vier windstreken. Hieruit voortkomen de stromen des levens. Het geestelijke visnet is gezeteld in Orion. Het wijst de weg terug tot het paradijs, 64. De mens moet weer terug naar het paradijselijke verstand, want de mens heeft alles verkeerd begrepen, 65. De mens heeft het paradijs verloren door goudkoorts. 66, ze zoeken niet naar moeder wildernis, maar naar het goud, oftewel het goud de dwazen. Ze gaan geheel op in het materialisme en hebben de geheime paden in de wildernis vergeten. 67. Het leven gaat niet altijd zoals we willen... ...omdat er hogere wetten zijn van de natuur. De mens wordt meegesleept met de natuur en heeft niets in te brengen... ...want mensen zijn baby's die niets weten. Alles bestaat uit vele laagjes. Alles is kaleidoscopisch. Alles wat de mens ziet is gezichtsbedrog... ...omdat hij nog niet in de diepte kan kijken. 68. De mens wil vaak de echte waarheid niet zien... ...omdat die te moeilijk en te hard is... ...en dan koopt de mens wat valse schijnwaarheid... Oftewel wat leugens hier en daar. 69. De honger is iets van de natuur, van de wildernis en wijst op de soberheid, de natuurgrenzen, het kennen van de natuurlimieten, dat alles voortkomt vanuit de leegte, het minimaliseren en is dus niet letterlijk. We spreken dan over de hemelse vergetelheid. 70. De mens is in oorlog met zijn lichaam. Dit lichaam, als de mens eraan zou toegeven, zou de mens ter verderve leiden. Ik zeg het nogmaals. De mens is in oorlog met zijn lichaam. Zijn lichaam heeft de oorlog aan hem verklaard. Daarom moet de mens strijden en zijn lichaam leren bereiden. Het is een zeer woest beest. 71, we moeten met het minste leren leven. Dat geldt ook voor het geestelijke, woord voor woord en veel stilte tussenin 72. Accepteer het kleine, het weinige. Vraag niet om meer, maar om minder 73. Het kind heeft niet veel nodig. Het kind kan leven met het weinige. 74 stormen niet met je ingewikkeldheden. Ik ben een kind. Ik bekijk dingen van een hele andere kant, vanuit de hemel. 75 altijd weer word ik opgenomen om ver weg te zijn. Als een storm vanuit de hemel komt het 76. We vragen dus om het mindere. Zo komen we in contact met de hemel, niet door het meerdere want het meerdere is bedriegelijk. 77. Wij blijven in contact met de rivier, opdat de dingen door ons heen blijven stromen en niets vastraakt. Wij zijn kinderen van de rivier. 78. Wij kennen de dieptes van de rivieren, de geheimen die hier verborgen liggen, waar de aardse mens niets van weet. 79. Droom de gangen en de tunnels tussen de dingen in en verdiep ze 80. Het is in geen mensenhart opgekomen. Het komt van een hogere orde. De mens van de aarde ziet het niet. Nu is alles chaos. 81. Waarom is de wereld van de aarde een wereld van wilstrang en niet van kennisstrang? Hoofdstuk 16. De opname tot de diepere wereld 1. Het is een wilde en woeste natuur om datgene naar boven te brengen wat verborgen ligt. De mens begrijpt het niet en loopt achter de verkeerde bal aan, 2. Vele dwalen doelloos rond omdat ze lagere ballen volgen, bijzaken, aardse dingen die er niet toe doen. Hun doel is hun eigen ego. Maar wees anders. 3. De natuur roept. Het zoonschap is een tocht van vele nuances. Er is geen tijd voor roem. Het zoonschap is een analyse. Droom je wereld. Ga parallelle bestaan in. De analyse is niet altijd een antwoord... maar kan ook veel nieuwe vragen oproepen. 4. De mens is niet geroepen om zomaar schaap of run te zijn maar de mens is ook geroepen leeuw te zijn, te vechten. De mens is onder schorpioenen gezonden. Die zijn overal om hem heen. De mens woont bij schorpioenen. 5. het gaat niet alleen over de rund en de leeuw, maar ook over de arend, het vermogen tot het doordringen van de hemel, een beeld van de voorzichtigheid, oftewel de gezonde dosis natuur vrezen. 6. wij kunnen niet met iedereen vrienden zijn, en dat mogen wij ook niet. Vriendschap met het vlees, met de wereld is vijandschap tegen de natuur, tegen de kennis. 7. Ergens op het pad van de volharding is de verbrokenheid. Dan houden wij het niet meer vol en worden wij opgenomen in een diepere wereld. Dan kan het kind niet meer en dan is het volbracht. 8. Dan komt de arend om het kind over de zee mee te nemen. 9. Alles is hier maar ten dele en alles is vaag en subtiel. Je bent nog steeds op aarde, maar van binnen ben je opgenomen. 10 de mensen kennen je niet. Je bent onder schorpioenen. Je woont bij hen. Ook al ben je van binnen opgenomen. Wat denken we dat de opname is? Het is een verdieping. Je wordt niet zomaar uit alles weggenomen. Je komt niet in een loze zaligheid terecht. We worden geleid tot de wildernis. Elf, we worden opgeroepen tot een hemelse plicht, een hemelse oorlog. De opname is dus een dienstoproep. Dan begint het pad. De dagen in het vlees zijn dan voorbij en je gaat in het geestelijke verder. 12. We zijn onder schorpioenen. Ze wonen bij ons. Ze liegen over ons, draaien alles om wat we zeggen. 13. Ze kunnen flink steken, deze schorpioenen. En dan duizelt het ons voor de ogen. En dan moeten we volharden tot het einde. 14. Wat weet de mens? Als wij tot de hemel komen, moeten wij al onze eigen kennis afleggen. Al onze eigen kennis moeten wij als vuilnis beschouwen. 15. Dan komen we weer op de voorzichtigheid van de arend, de vrezen van de natuur. Neem niets zomaar aan. 16. Het boos zijn is een groot lijden. We komen dan bij de bron van het lijden, de leeuw. Wie kan niet boos zijn op een wereld als deze... Dan ben je aan de drugs. Dan zou er goed wat mis zijn. En die mensen zijn er genoeg. Ze zijn nooit boos, alles moet maar kunnen. Het is pure onverschilligheid. 17. Zij zijn opgenomen door het vlees. Zij verheerlijken het vlees, niet het geestelijke 18. Wij leven onder schorpioenen. Wees waakzaam als een arend 19. De mens leeft in diepe ballingschap. Ga je innerlijke wildernissen in om op zoek te gaan naar de leeuwinnen van de volharding die je de hogere oorlogen leren, 20. De mens is omringd door schorpioenen. De mens wordt voortdurend gestoken tot op het bot. 21. De schorpioenensteek brengt verlamming. De steken van de schorpioen zijn giftig en doen de mens verstijven, wat ook een beeld is van de volharding, 22. Het is de bescherming van de doden in de onderwereld. Wij krijgen schorpioensteken om ons te beschermen tegen de machten van het vlees 23. Door de schorpioensteken kunnen wij onthechten. 24. Wij moeten daarom het schorpioenen medicijn leren kennen. Het is om het vlees te doven en te doden. 25. Zij wordt ook wel de vrouw van de tent genoemd. Zij bewaakt het voedsel om de mens af te houden van de fraatzucht. 26. Daarom steekt zij ook als een natuurlimiet overtreden dreigt te worden. Zij houdt de mens binnen de restricties van het mindere, opdat ze niet te veel zullen nemen. De mens is in de ban van het snelle goud. 27. Zo is de mens geen natuurmens meer, omdat de mens de natuur verwoest heeft, maar dit is altijd deels en de rest van de natuur zal de mens overweldigen. 28. Laat niemand denken met succes tegen de natuur te kunnen strijden. Alle boeken wijzen daarop. Het is onderdeel van een verhaal. 29. Goudzoekers zijn vaaggebonden en te dom om als overwinnaars uit de strijd te komen. 30. Dat wat ze van de natuur hebben geroofd is, maar een druppel omdat ze niet ver komen. Ze kennen de natuur niet. Aan welke kant wil je staan? 31. Er mag geen samenzwering zijn, geen verbond met de vijand, maar er moet meegewerkt worden. Dan komt de arend, het verdiepen van de boodschap en zo ook van het lijden. 32. Blijf balans houden tussen rund, leeuw en arend. Opdat je mens zult blijven, natuurmens 33. We zien de ijverzuchtige leeuw en het volk moet ook ijverzuchtig zijn in gerechtigheid. Anders ligt onverschilligheid op de loer om de mens te ontvoeren. Dat is wat de oerkennis is. Als je tot de oerkennis komt, word je ingewijd in de oeroorlog. Rivieren. Hoofdstuk 16. 34. Zoek je weg door de wildernis. De geestelijke vissersboot zal komen, de zondvloed zal komen, 35. Moet het zich dan telkens herhalen? Leren we onze les dan niet? Vecht voor je leven. Vecht voor je kennis, 36. In de natuur is nog leven, maar voor hoe lang? We moeten dieper de geestelijke wereld in. We moeten de valse realiteiten en beeldvormingen achterlaten. 37, laten we dit doen zolang het nog kan. In de nacht kan niemand werken. Werk zolang het dag is, zolang je het nog kunt. Het leven is niet vrijblijvend en vanzelfsprekend 38. Vele kiezen ervoor om het bij dit leven te houden. Wat doe jij? 39. Ze zullen verslonden worden door hun eigen ego. Ze hebben het bedrog lief boven de waarheid en gebruiken de meerderheid als uitvlucht. 40. Dat deze meerderheid ingebeeld is, spreekt voor zichzelf. 41. Een stom mens kan zelfs uit een blokhout een meerderheid scheppen. 42. Dwazen hebben hun meerderheid in een handzand. 43. Het is moeilijk voor een levensgenieter om te erkennen dat er een vijand bestaat. 44. De enige vijand is misschien dan degene die hem probeert te doen erkennen dat er een vijand is. 45. Velen zijn in de ban van het snelle goud. Maar het zijn sloten, geen sleutels, 46. Als je de sleutel wil leren kennen, moet je eerst het slot leren kennen, 47. Te veel ruimte leidt tot verdichting, want zo blijf je gericht op de realiteit die aan je aangeboden wordt en de vrijheid sleurt je erin mee en versteent je. 48. De mensen hebben het altijd over hetzelfde, alles gaat in dezelfde cirkels en daardoor verdicht het. De mensen zijn van steen. Ze worden onderdeel van de stadsmuren. Ze worden overal voor gebruikt. En alles herhaalt zich. Het zijn de sloten. 49. Ze willen je manipuleren, meezuigen in de verstening. Ze willen steden en boten bouwen van je onderdelen en sieraden van je maken. 50. Ze willen een mensenbehagen van je maken. 51. Maar je moet eerst het slot door en door leren kennen voordat je de sleutel door en door kunt kennen. 52. De ketenen geven niet mee. Ze zijn gemeen, vreed, zoeken naar waarde 53. Als je merkt dat iets de waarheid niet is, wil het niet zeggen dat het geen waarde heeft. Als we zoeken naar waarheid, dan zoeken we dus eigenlijk naar waarde 54. Verdwalen doe je, veel verdwalen, om vervolgens je weg te vinden. Eerst moet je verdwalen, want je was niet op het juiste pad. Je groeide op op het verkeerde pad, dus het is maar goed ook dat je afdwaalde en nu ben je hier. 55. Laat je ene hand niet weten wat je andere hand doet. Doe het niet voor de eer van mensen. Doe het ook niet om mensen te behagen. 56. Wie kent het geheim? De bijen vliegen om deze bloem, strijden een hevig gevecht om haar honing te nemen. Hoofdstuk 17. Leren leven in soberheid. 1. Mensen zijn de ergste roofdieren. Wat je ze vertelt, dat draaien ze om en maken ze hun eigen verhalen van om er een markt mee te bedrijven. 2. Alles is uit de hand gelopen. Deze oorlog 3. Het gaat niet om wel of niet, maar om hoe, want er zijn slechts metaforen vier. Alles is uit de hand gelopen. 5. het was slechts een beest van slaap. Slaap wordt soms ook vergeleken met een zee waarin we wegzinken. En als we wakker worden, dan stijgen we uit de zee. Laat dat wat tot de zee behoort in de zee blijven. Oftewel wat tot het rijk van de slaap behoort. Het zijn geheimenissen zes. We leven in een spiegeling die parallel loopt aan Orion... Maar wij mogen ontwaken in Orion dat wat achter alle dingen is. 7. Door Orions baarmoeder kwamen we op aarde, als in haar onderwereld, vol met raadselen. Als we goed kijken, kunnen we hierin de Orionse hiërogliefen zien van de diepe natuur. Dit is een kolkende natuur, terwijl alles op aarde is verdicht, vastgelopen. 8. De Orionse natuur is overal om de mens heen, als de mens daar oog voor heeft. De aarde zelf is een nachtmerrie. Ontwaken is een proces, maar val niet weer in slaap. 9. Afgoden zijn het als het niet meer om de kennis gaat. Alles is afgeweken. 10. Alleen door kennis zou je kunnen leven. Alleen kennis zou overleven. Kennis is overleven. 11. Niets is voor altijd, niets is eenzijdig en niets staat op zichzelf, maar is altijd een onderdeel ergens van. 12. Altijd is dus een metafoor. In het grote alles is alles opgelost, en dit begint in het niets en eindigt in het niets als een golfpatroon 13. Het zal boven denken zijn. Het is altijd weer anders dan de mens het zich voorstelt. 14. In de wereld word je gestraft als je zondig tegen het materialisme, als je niet netjes meeloopt met het materialisme. 15. Het is niet wijs om altijd maar in wespennesten te springen. 16. Geduld is een hogere weg, oftewel het hongeren. Geduld is dus altijd grotere winst. 17. Iedere gedachte die je hebt is of van het vlees of van het geestelijke. 18. De mens is opgesloten, gevangen door het vlees en het zal dus wat kosten om los te komen. 19. Aardse mensen doen alles op een aardse manier, nemen datgene wat symbolisch is letterlijk, omdat ze niet geestelijk hebben leren denken. 20. Je kan het vlees niet bestrijden met aardse middelen. Het is nog altijd een geestelijke strijd. 21 gedachten zijn of van het vlees of van de soberheid. Vandaar dat er geestelijke visnetten nodig zijn. 22 we moeten peilen door het vlees, door vleeselijke gedachtes, die zich met massa's en massa's op ons storten als vissen. 23 vleeselijke gedachten storten zichzelf massaal op de mens om de mens tot slaaf te maken. Daarom spreken we van het beeld van de visvangst. 24 mijn ware familie is degene die de rivier van de hemelse vergetelheid volgen. 25. Als we het over de wapenrusting hebben, dit is de wapenrusting van een pijl door het vlees. 26. Onthoud goed, zachte jongens worden harde mannen in de nacht. En dat is een natuurverschijnsel wat jij en ik niet kunnen stoppen, 27. Neem vriendelijkheid, barmhartigheid en geduld niet als zwakheid, want zij zijn zowel de leeuw als het lam, 28. Het geestelijke visnet is ons wapen, niet het vlees. Het geduld is ons wapen. 29. Aan de vleeselijken wordt de waarheid niet getoond, maar zij leven met de bedekking die hen misleidt. 30. De hemel is het geestelijke visnet, een school. 31. Het is niet voor spijbelaars. Het is voor soberen hen die nut hebben gezien in het lijden. De hemel is informatie. Laat jezelf niet voor de gek houden. Sluit je je ogen voor informatie, dan sluit je je ogen voor de hemel. 32. Informatie is het tegenovergestelde van het vooroordeel. Vooroordelen hebben niets met de hemel te maken. Heb je de sobere vrees al ontvangen? 33. De sobere vrees is het fundament van de hemel. Alleen vreselingen zullen binnen kunnen komen. 34. Pijlen gaan er door je vlees. 35. Kom je erdoor of kom je er niet door? En waar kom je door en waar moet je naartoe? Allemaal belangrijke vragen. 36. Die verlossing ligt niet in het materialisme. 37. Leugens kunnen heel aardig doen, anders verkoopt het niet. De waarheid is hard. De waarheid doet pijn. 38. Adam gaat over de zee in schepen. We kunnen stellen dat in deze zondvloeden over het vlees het geestelijke een vissersboot heeft. 39. Wanneer het vlees sterft, wordt de ziel in de vissersboot opgenomen. 40. Minder vleeselijk zijn, minder eenzijdig, dan kom je er voorzelf wel en zal de hemelse vergetelheid je paden leiden. Hoofdstuk 18. De stromen van het woord 1: Wees gericht in je bitterheid, genuanceerd, opgeleid en geletterd. Laat je bitterheid niet roekeloos en oeferloos zijn, ongeoefend en allesverwoestend. Twee, maar profeten hebben het soms zo moeilijk en dragen zulke lasten dat ze niet meer willen leven, dat ze hun geboortedag en moederschoot waaruit ze kwamen vervloekten. Drie, juist in het herderen mag je zo ook leren voor jezelf te zorgen, jezelf te voeden, jezelf te onderwijzen. Vier, er zal voor je gezorgd worden, ook al zie je dat soms niet. Ook al heb je geen houvast in dat dal van diepe duisternis. Toch wordt je geleid. Toch is er iemand die je vasthoudt. Toch is er iemand die hier al doorheen is gegaan. Die al je noden kent, al je gedachten, al je verwarrende gevoelens en strijd. 5. het is geen afgod, maar iets wat uit de diepte komt. Alles is er al. Dit pad is al uitgestippeld in de oneindige en eeuwige kennis. 6. wij zijn met gematigdheid beteugeld en tegengehouden. Zo niet, dan zouden we in buitensporige rijkdom geheel ten onder gaan. 7. Er is een bepaalde maat voor ons aangelegd, een bepaald ritme. De hemelse vergetelheid weet wat zij doet. 8. Als wij van genade willen komen tot hemels loon, dan moeten wij ook leren belonen. En het loon is altijd kennis. 9. De natuur van het vlees moet afsterven opdat de hogere natuur van het geestelijke geopenbaard wordt. 10. Het woord is een hemelse bloedlijn. Uiteindelijk zullen wij allemaal meegesleurd worden met deze stromen. Deze stromen zijn te sterk. 11. O kinderen, kom toch los van het materialisme. Het materialisme is uw vader en moeder niet, maar een bedrieger die u heeft misleid. 12. Draag de pijl in je vlees. Natuurlijk doet het pijn. Natuurlijk bloedt het. Natuurlijk voel je je vies. 13. De geestelijke visserij is een beeld van onderwijs. Als je dan bent onderwezen, mag je zelf ook onderwijzen. ...en geestelijke vissen worden. 14. Het is een stuk pure, zuivere natuur... ...en ik zag de zee. Warme golven kwamen. Het is iets van de hemel, 15. Feit is, we zijn allemaal door het beest opgeslokt... ...en moeten een weg eruit zien te vinden, 16. Het is het best om eerst het verhaal een beetje te kennen.